Ik kom vandaag op de markt van Afrikaanswijk, want ik ben er aan het graag. En zoals ik zelf hier zelf geef. Wie mensen komen hierheen? Ja, eigenlijk kom ik hier naar Afrikaanse. Ik krijg hier echt vandaag aan het werk. Uw komst is ons kanaal. Welkom op de Afrikanenmarkt. Maar voor mij is het heel Wist je dat de Afrikaanse markt heel lang bestaat? Ik kom graag op de Afrikaanse markt van Faisalaro. <laughs> van mijn opa samen. En uh, Mijn opa is er niet meer en kom ik ik uh, mijn kinderen. Dus uh, generatie op generatie. Ik kom graag op de Afrikaanse markt. Ik kan er met de fiets heen en het is er gewoon gezellig en goed te kopen. En tot ziens op de Afrika. Wij zien hem graag terug op de Afrika markt. 안녕하세요. <목소리> 제가 <목소리> <목소리>